Dit is Martijn Herhuis met het NOS Journaal. De Amerikanen willen geen ontmoeting met president Poetin... zolang Rusland niet serieus wil meewerken aan een diplomatieke oplossing voor Oekraïne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... heeft een uitnodiging om met Poetin te praten afgeslagen. Hij wil eerst concrete bewijzen zien dat Rusland serieus wil praten over de Krim. De Amerikanen willen dat de Russen de annexatie van de Krim stopzetten... ...en de situatie gaan bespreken in een contactgroep met Oekraïne en andere landen. De vier grote steden in Nederland willen het afsteken van vuurwerk rond Oud en Nieuw flink beperken. Ze willen dat het alleen mag tussen 11 uur s avonds en 1 uur s'nachts. Dat schrijven de burgemeesters in een brief aan het kabinet. Als het aan de vier burgemeesters ligt, wordt Oudjaarsdag een gewone dag. Daarom moet volgens hen ook de periode waarin vuurwerk wordt verkocht flink worden ingekort. Pas op 30 december zou de verkoop mogen beginnen. Nu is dat nog een dag eerder. De werkloosheid onder niet-westerse Nederlanders is ruim drie keer zo hoog als onder autochtonen. staat in het jaarrapport integratie van het SCP dat vandaag wordt aangeboden aan minister Asscher. Volgens het SCP hebben migranten vaak te maken met vooroordelen bij werkgevers. Het opleidingsniveau van die granten is de laatste jaren wel toegenomen. In Maleisië wordt de zoektocht naar het sinds zaterdag vermiste toestel van Malaysia Airlines uitgebreid. Er wordt nu ook op land gezocht. De autoriteiten houden er rekening mee dat de gezagvoerder tijdens de vlucht besloot terug te keren naar de luchthaven in Maleisië. De vermissing is na vier dagen nog steeds een raadsel. De twee verdachte mannen aan boord waren mogelijk asielzoekers. Dat zegt de politie in Thailand waar de tickets voor het duo werden gekocht. Het weer, de bevolking lost geleidelijk op, daarna wordt het weer zonnig en het blijft droog. Het wordt vandaag rond de 15 graden, maar op de wadden blijft het wat koeler. Dit was het... Dit is René Passet van de AMWB. De ochtendspits is al over zijn hoogtepunt heen. Dit zijn de langste files in de Randstad. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Muiderslot 7 kilometer en bij knooppunt Diemen nog eens 4. Op de A7 Dam bij knooppunt Dam 4 kilometer en aansluitend op de A8 naar Amsterdam voor Oostzaan nog eens 5. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Batuverdorp 7 kilometer en op de A9 Alkmaar naar Diemen is een ongeluk gebeurd bij knopend Hodendrecht. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A10-Oost tussen Cadoula en Nieuwendam 4 kilometer. De A12-Utrecht-Den Haag voor de Haag-Malieveld 4. A16-Breda-Rotterdam tussen het Zonsil en de Randweg-Dordrecht 7 kilometer. En aansluitend nog eens 9. Er ligt namelijk een kozijn op de weg bij de Drechtunnel. Twee rijstokken zijn dicht. Op de A16 ook nog file voor de afrit Rotterdam Centrum. 4 kilometer op de parallelbaan naar Rotterdam. De A20, de ring van Rotterdam naar Gouda. Tussen het Ketelplein en het Herbrechtseplein 7 kilometer. A27 Almere-Utrecht bij Utrecht-Noord 5 kilometer. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en Knooppunt Rijnsweert. 10 kilometer na nou een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 7 -3, welkom terug bij Zandvoort op zondag bij CFM. Een zonnige zondagmiddag en dan genieten we natuurlijk met z'n allen van joh, de, de single van incognito en always there. Wat gaan we in de tweede uur allemaal doen, Albert-Jan? Half vier, de evenementenagenda. Maar als ik gewoon naar buiten kijk, dan weet ik wel wat ik vandaag zo hebben gedaan. Naar het strand. Al waren het niet dat ik uh, samen met jou gezellig weer Zandvoort op zondag mag presenteren. Half vier, de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er zijn van de nodige evenementen. Zowel binnenkamers als buitenskamers. De komende dagen. En als u zegt van, hé, hey, daar wil ik naartoe. Kunt u gelijk even meeschrijven. Half vier, de evenementenagenda. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, wij volgen voor u natuurlijk de, de tussenstanden van de wedstrijden die vandaag. De eindstanden en de tussenstanden van de wedstrijden die vandaag gespeeld worden. Nou, en... wordt er wordt inmiddels gescoord he, bij die wedstrijden die om half drie zijn gestart. Ja, uh, Feyenoord heeft gescoord. Scholten heeft gescoord. Dus Feyenoord leidt momenteel met 1 tegen 0 tegen. Ik kan het niet lezen. Kan jij het lezen? Uh, Groningen? <laughs> Juist. <laughs> ja, ja, ja, ja. En dan uh, komen Eagles tegen FC Twente. Daar staat het momenteel 1 tegen 0. Oké, okay, verrassend. Tot zover de Eredivisie. Straks meer info bij Zoffert op Zondag. Waaronder natuurlijk ook de verkeersinformatie. Maar eerst lekkere muziek van Fest Joy. Hier is Riptides. I was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 CfM Zalvoort, nogmaals hele middag En Albert-Jan en ik zijn er tot aan vijf uur vanmiddag... met heel veel lekkere muziek en informatie. Je hoort de winterfire en fantasy. Ja, gisteren is een uh, motorrijder ten volg gekomen hier in Zalvoort, uh, Albert-Jan. Klopt, een motorrijder is zaterdagmiddag flink gewond geraakt... bij een ongeval in de Linnéestraat in Zandvoort. Om even over vier reed de motorrijder over de Linnéestraat... toen hij hard moest remmen. Bij het remmen ging het echter mis en gleed de motorrijder onderuit. De man klapte vervolgens tegen een busje aan... Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben de man eerst de hulp verleend... en hebben hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man liep door het ongeval in ieder geval ernstig beenletsel op. De verkeersongevallenanalyse is een onderzoek gestart... naar de exacte toedracht van het ongeval. De Lineerstraat was hierdoor geruime tijd afgesloten voor het verkeer. Mogelijk heeft de tijdelijke verkeerssituatie een rol gespeeld in de oorzaak van het ongeval. Omdat er op dit moment werkzaamheden plaatsvinden aan de straat is er tijdelijk maar één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. Met verkeerslichten wordt het verkeer om doorgelaten. Maar diverse buurtbewoners lieten weten dat het al enkele keren is voorgekomen... dat aan beide kanten de lichten op groen staan. Ja, dus en vanmorgen zelfs, Albert-Jan, ja? stonden de beide lichten uit... Dus okay. dan krijg je helemaal een gevaarlijke situatie ja. daar. Het heeft ruim drie uur geduurd, volgens mij. Dus geen enkel verkeerslicht functioneerde meer daar. En dat hield in dat de auto's zelfs daar over het fietspad heen reden. Dus nou, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Nee, dus die situatie moet nog even goed in de gaten gehouden worden. Meer muziek op de zondagmiddag van CFM. We gaan back to the 90s. Niet de 80s, maar de 90s. En deze is ook zo heerlijk, hè? Als je lekker op het strand zit, of ligt zelfs... een lekker drankje erbij, Albert. Oh. Wat wil je nou nog meer, hè? je bitterballen erbij. je bitterballen, kaasvonduitje. Oh. Helemaal niet vervelend. En dan uit je speakers, deze van Curtis Tigers. Here is I Wonder Why. Love is a hunger that burns in You never notice the pain. De Singua uit de jaren 90 van Curtis Tigers en I Wonder Why. Ja, in het vorige uur van Zandvoort op zondag hadden we Belinda Curtis in de studio aanwezig. Druk aan het verzamelen in het centrum en op het strand van handtekeningen tegen de windmolens. Ik ja, heb, Ik heb trouwens het idee dat je nu naar het strand moet, wil je een handtekening Dat zetten. klopt, die zit op dit moment even uit de heige op het strand. Nou, geef ze eens ongelijk, hè. Van het mooie weer moet je gewoon vandaag zeker gaan genieten. Maar ook daar kan de handtekening gewoon geplaatst worden. Alleen, ik weet niet bij welk strandpavio ze zitten. Dus dat moet je zelf even gaan uitvinden. Die voor. The Secret De is juist bij CFM. Dat was Kerry Packard en de Union Cap en Young Girl. Het is vijf minuten voor half vier. Laten we weer eens even gaan kijken naar de wedstrijden van vandaag in de Eredivisie. Om half drie als eerste is er één wedstrijd vanmiddag gespeeld. We hebben het over RKC Waalwijk tegen Ado Den Haag. Eindstand van die wedstrijd, 1 tegen 1. En de tussenstanden van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen hebben FC Groningen tegen Feyenoord 0 tegen 1. En Go Ahead tegen FC Twente, 1 tegen 0. En zometeen om half 5 wordt er gespeeld tussen Ajax en SC Cambuur. Ook weer een leuke wedstrijd. Dus we zijn nog wel even bezig met voetbal. En hier is uh, weer een hit van One Republic, Lady Counting Stars. I've been, I've been losing sleep, praying hard.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 Makes me feel alive Met uh, deze serie van de counting uh, Nee van One Republic werd het uh, ja, half vier, tijd voor de evenementenagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albert Op Nou, op toogblik zijn uh, de jazzliefhebbers aan het genieten van André Vrolijk op accordeon in uh, De Krocht. Want dat is om half drie begonnen, onder het motto van Jazz in Zandvoort. En vanaf vier uur bent u van harte welkom uh, uh, bij het Wapen van Zandvoort... want daar speelt de bekende band van de American Roots Country and Blues Concert Prairie Powler is een veelbelovende nieuwe band waarin de singer-songwriter Michael Knubbe... en Dirk-Jan van der Meijs hun krachten hebben gebundeld. Uit deze samenwerking komen boeiende nummers voort met Amerikaanse invloeden... waarvan de sfeer zich beweegt tussen het behoedzame werk van Towns van Zand... Lyle Luffy Swing, het verhalende van John Hyatt... en de hartverscheurende zang van Roy Orbison. Dat allemaal vanmiddag vanaf 4 uur in het wapen van Zandvoort. Gaan we naar 12 maart, dan is het uh, tijd voor de Hedis. Ja, de Hades, Dus ze zijn er weer. De Hedis International geven een twee-sterren-optreden uh, tijdens de bistro-diner in Café Koper. U hoort het goed aan het kerkplein dat voor de gelegenheid tot Bistro Koper wordt omgedoopt. De twee sterren van Hades International, clown-comiek Dick Huize en zanger Henk Jansen, zullen de gasten vermaken tijdens een viergangen diner. Het duo heeft al verschillende voorstellingen verzorgd in Theater de Krocht en gaat binnenkort op tournee door ons land met hun klassieke komische variétévoorstellingen. Dan gaan we naar 14 tot en met 16 maart. Dan is Circus Rigolo te gast in Grand Café XL. Zij zullen daar voorstellingen voor zorgen en workshops geven. 14 tot en met 16 Circus Rigolo in Grand Café XL Kerkplein nummer 8. Dan gaan we naar de 15e. Dan is het tijd voor de folklorevereniging De Wurf. En uh, op zaterdag 15 mei is er in Theater de Krocht de jaarlijkse uitvoering van de Wurf. Het toneelstuk De Garnaalkoningin werd geschreven door mevrouw B. Jongsman. Jongsman schuiten en is in vier bedrijven. De leiding is in handen van Ed Fransen. Een echte Zandvoortse voorstelling die u beslist niet mag missen. Aanvang is 8 uur en na afloop is het traditiegetrouw bal na. De kaarten A9 euro zijn verkrijgbaar bij familie Veldwitsch, dorpsplein 9... of bij mevrouw Hollander, Constantijn Huigenstraat 15... en indien voorradig nog aan de zaal. Gaan we naar de babbelwagen. Dat is ook op de 15 maart dan onder het motto van hoe goed kent u uw dorp. Op 15 maart is er een nieuw onderdeel bij de Babbelwagen... een digitale Zandvoortse quiz. Quizmaster is Tom Drommel... en de techniek wordt verzorgd door Bert van, de Beer, Bert van Beek. De locatie is Hotel Faber, kost verloren straat 15... en de avond begint om 8 uur. De quiz is toegankelijk met een entreebewijs... A 5 euro per persoon en is inclusief twee consumpties. Geldig op de voorstellingsavond. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Marcel Meijer... Uh, of via 06 138 3700. 06 138 -0 -0 -0. Of via infoapestaatjebabblwagen.nl. Vergeet vooral niet uw schrijfgerij mee te nemen. Het belooft weer een gezellige avond te worden. 15 maart. Babbelwagenquiz in Hotel Faber aanvang 8 uur. En tot slot op de 16e is het weer tijd voor Classic con Concerts en dan komt het Wings Ensemble en dat gaat spelen in de Protestantse Kerk en dat alles begint om 3 uur. Er is dus van alles te doen in en rondom Zandvoort. En wil je het even meer te nalezen, dan ga je naar www.cfmzandvoort.nl of kijk ook eens op CFM TV Kanaal 40 Digitaal en Analoog 45. Met daar ook de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. 24 uur per dag, 7 dagen per week met het radiogeluid van CFM op de achtergrond. Dus wat wil je nou nog meer, hè? Nou, we genieten vandaag van een heerlijke zonnige zondagmiddag. naar Zandvoort op zondag bij CFM met CS, de CEO van Donald Fagan. Nou, we kijken weer even naar de tussenstanden van de eredivisie. De wedstrijd FC Groningen tegen Feyenoord. Daar staat het momenteel 0 tegen 2. En Go Ahead Eagles tegen FC Twente. Eh, onveranderd een 1-0 voorsprong voor Go Ahead. CFM, verkeersabdeed. Verkeersabdeed. En we gaan eens dus even kijken naar de verkeerssituatie in en om Zandvoort. En met name de N201 tussen Hoofddorp en Zandvoort. Want daar uh, is het drie kilometer langzamer rijden tot stilstaand verkeer. En dan met name is dat het gedeelte tussen Heemstede en Zandvoort. Hoe kan het ook anders? Ja, iedereen gaat lekker naar het strand. Oh, oh, oh, oh, oh. En allemaal tegelijk, hè? Ja, toch. En het is al uh, over half vier, hè? Dus het is toch wat? Die mensen die blijven allemaal lekker eten op het strand. En ze hebben ja, helemaal gelijk, toe. natuurlijk. Het wordt helemaal gezellig op straat. Geniet van een mooie zondag en uh, lekkere muziek bij CFM. Hier is Santana en Holland. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Visit ons op er nee, wel lekker mee met deze van V.O.F. De kunst. En hey, je hoort er, Susanne. Het is twaalf minuten voor vier uur geweden, uh, geworden bij Zandvoort op zondag. En we gaan het helemaal over de boekenweek, want die is weer begonnen Albert Jan. Ja, je zou het haast vergeten met dit mooie weer. Maar gisteren is de boekenweek ook weer in de Zandvoortse bibliotheek begonnen. Tot en met zondag 16 maart is het boekenweek. Met dit jaar als thema reizen. Fysiek reizen is natuurlijk het grootste avontuur. Maar meereizen met de hoofdpersoon uit een verhaal... maakt ook dat je ondertussen ergens anders bent. Laat je inspireren door 80 leestips van prachtige boeken... over reizen in de Boekenweek magazine. Dat je als lid tijdens de Boekenweek gratis op kunt halen bij de bibliotheek. Onder het motto van op is op. Tot zover over de Boekenweek. Door met de muziek. Hier is U2 en Ordinary Love. Like you do, you do, ooh, ooh.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 Het was uh, ABC, hoorde uit de jaren 80 de single Be Near Me. Ja, zo vlak voor vier uur kijken we nog even naar de tussenstanden in de eredivisie, Albert-Jan. Nou ja, daar is niet zoveel in veranderd. Nee, hè? Nee. Uh, de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Allereerst FC Groningen, Feyenoord, 0 tegen 2. En dan hebben we nog uh, co jongens, die spelen vanmiddag tegen FC Twente. Daar staat het momenteel nog steeds 1 tegen 0. Oké. Okay. Tot, tot zover dit uur. Zometeen zijn we er nog een uur lang met de Paro aan de zee... waar we hier leven natuurlijk. Hier is Van Kessel. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur, crevels in een buik, hey. Van de zeewaard is jouw kracht enorm. Hè?